Meijer met het NOS-journaal. Er is te weinig zicht op het aantal tijdelijke huurcontracten, zegt een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral jonge huurders in grote steden zitten door zulke contracten in onzekerheid of ze wel in hun huis kunnen blijven wonen. Die tijdelijke contracten zijn mogelijk door een wet uit 2016, die moest het voor huizenbezitters aantrekkelijker maken om een woning te verhuren dat ze niet meer automatisch aan hun huurder vastzitten. Maar volgens de universiteit is de uitwerking dat een groeiend aantal huurders met contracten zit... die steeds met maximaal twee jaar worden verlengd. Opnieuw heeft een Syrische leger in de provincie Idlib een Turkse militair gedood, de 16e deze maand. Het zou dit keer gaan om een tankmonteur die omkwam bij een bomaanslag. Idlib is het enige gebied in Syrië dat nog in handen is van rebellen, die worden gesteund door Turkije... Ondanks de heftige wind en regen... hebben meer dan 100 vrijwilligers vandaag aangespot plastic opgeruimd... in natuurgebied Biesbos. Het gebied werd onlangs gebruikt als overloopgebied tijdens hoogwater. Toen het water weer weg was, bleef er allerlei afval achter. Binnenkort begint het broedseizoen... en natuurbeschermers willen voorkomen dat vogels het plastic gebruiken... om een nest te maken. Het opruimen is lastig, omdat veel plastic zit verstrikt in planten. Vanwege de brexit krijgen de Britten vanaf volgende maand... hun blauwe paspoort weer terug... De afgelopen decennia hadden paspoorten in het Verenigd Koninkrijk de bekende rode kaft, net als veel andere EU-landen. De blauwe kleur kwam voor veel aanhangers van de bre brexit symbool te staan voor de onafhankelijkheid van het land. De rode paspoorten blijven wel gewoon geldig tot ze verlopen zijn. Het weer vanavond is het wat droger en waait het wat minder hard. Vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 6 graden. Morgen opnieuw grijs en erg nat, vooral in de zuidelijke provincies dan ook veel wind. Het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Take my breath. Okay. The mother artists his to the more restless. restless. <laughs>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 Gangnam Style. Oh. Gangnam Style. Op, op, op, op. Op aan Gangnam Style. Start. Star. My love will surround you. <laughs>